DIB wil dat Leers in de Tweede Kamer uitleg erover komt geven. Volgens DIB heeft Leers mogelijk gelogen toen hij afgelopen dag een verklaring liet uitgaan over het interview. Een motie van wantrouwen is volgens hem een optie. Burgemeester Eenhoorn van Alf aan den Rijn is onaangenaam verrast door de kritiek van PvdA kamerlid Marcusch, die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest. Tristan van der Vlis schoot bijna een jaar geleden zes mensen dood... in het winkelcentrum en pleegde daarna zelfmoord. Aan boord van het cruiseschip dat bij de Filipijnen in de problemen is geraakt... zitten zes Nederlanders, dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens de Filipijnse kustwacht zijn alle passagiers ongedeerd. Door een brand zijn de motoren van het schip zwaar beschadigd. Het cruiseschip is op weg naar een haven in Maleisië. Feyenoord heeft in de eredivisie gewonnen van NAC. Het werd in de Kuip 3-1...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 Nou, nu hebben we het al over uh, auto's, maar we moeten het natuurlijk vooral hebben over de band. Want uh, ik <laughs> vertelde al, jij hebt de afgelopen maanden getoerd uh, met je eigen band. En je speelt de muziek van de band. En ja, gelukkig heb je je computer meegenomen, want misschien moet je even een kort college geven over ja, wat is de band en waarom is het voor jou zo'n belangrijke band geweest. Dus nou, laat ik, ja. Ja. Ja. laat ik dan daar naartoe lopen. Zal ik dan ondertussen jou wat te drinken aanbieden? Ja, want, als, eens, want als je bij mij over de band praat, dan, uh, dan denk ik aan drank. Uh, uh, uh, dus ik weet niet, uh, wat kan ik je aanbieden? Ja, heb jij, hier, hier in deze kamer moeten ze we vast wel een rode wijn kunnen komen. Dat lijkt me, uh... uh, me iets te chic voor de band. Maar uh, <laughs> de band was natuurlijk gewoon een heel rural um, collectief eigenlijk. Hè. Dat ja. waren gewoon jongens van het platteland. Ja, goedenavond met kamer 108. Ik wou heel graag een, een goed glas rode wijn. En uh, voor mijzelf een, een biertje. Ik zal zo dat het naar boven komt. Dank je vriendelijk.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 Dat dat is ik er wordt geklopt. Wacht even, hoor. dan ga ik eerst even open doen. Ja. Kijk, want dit is geweldig ja, nieuws. Ja, geweld. Dankjewel. Kijk, dat is. Uh, ik hoop wel. dat je rode wijn net zo goed is als, uh, als de muziek <laughs> die, uh, die je draait. Nou ja, dat, dat, uh, uh, dat ga ik op deze manier vragen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Of, wat, wat is het voor rode wijn? Amerikaanse Zinvandel. Oh, ja. toepasselijk. Ik hoop uit het zuiden van Amerika. Uh, California gok ik. California. Uh.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 Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar ik weet, gewoon, ik weet wat ik lekker vind. Ja. Dat is met muziek en dat is met eten en het is met drinken. Maar... Ja. En ook nog en, andere zaken, of niet? Uh, uh, seks. Uh, nee. <laughs> <laughs> wat, wat kan allemaal lekker zijn? Ja, ik, bedoel, ik ben eigenlijk gewoon onwijze levensgenieten. Ja. En dat, dat, uh, dus alles wat je aan die kant vindt. Uh, reizen.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 500 man zit in de kleine komedie. Maar waar in. Uh, weet ik het. Uh, in Helmond. Uh, 120 man zit. Dat was wel de slechts bezochte. Maar daar zitten gewoon. Daar zit er gewoon geen negen salaris in de zaal. <laughs> Snap je? Dus uh, dat haal je ergens anders wel weer goed. Maar een theatertour.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 Kies men dat een overhemd Maar dat is niet wat mij beklemt Het is alleen Ik zou willen spreken met een ei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 uh, uh, de, de, de, vond ik dat een, een man die. Uh, ja, de, de, ik, daar had ik niks mee. Sterker, dat was, dat was iemand die mijn, mijn filosofie. dat met propensie om me even. eigenlijk een beetje in de weg stond. Maar omdat Flip nogal bleef aandringen. ben ik op een gegeven moment ben ik, uh, naar een optreden van Prins gegaan. Dat was in, de, in, uh, in Den Bosch, in de Brabant Hallen En uh, in de jaren 90, vroeg jaren 90, volgens mij. de Gold Tour was dat. En ik weet nog dat ik daar stond te kijken. En dat ik. dat ik, uh, dat ik dacht. Uh,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 Uh, Afgestript heb. Maar dat geldt voor mij, hè? Want uh, ik bedoel, als je met iemand ja, anders zit te praten, die zegt natuurlijk: Ik ben blij dat ik al die shit achter me gelaten heb. Maar laten we dan gaan naar jouw echte geloof, dat is natuurlijk de misschien. <laughs> Want je hebt voor mij ook een plaat meegenomen. Ja. Uh, en dat mag je even uh, duiden uh, dan. Zoals jij het alleen maar duiden expecting... kan. Hé, hey, Matthijs, ja. Eén ook in drie woorden, of <middag> <middag> niet? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee <olmayful> ik neem de tijd. Hoe laat is het dan? Moeten we al bijna naar bed of niet? dat is zo mooi, hè? Uh, dat, wij hoeven helemaal niet te meten. Het is alleen jammer dat uh, af en toe uh, de uitzending klaar is. Maar dat is pas oh, na. Nee, maar Volgens mij we kunnen we zo nog wel Radio 2. Want uh, daar ja. ben je nu ook. Met Mark Smeets. En, uh, je te, gelooft het niet, hè? Ja, tegelijkertijd. Of de record is dat, hè? Voor de record. The record. Ja, heel belangrijk. Maar dat is opgenomen, the... dat ja, programma. Dus, dat, dus... Is heel, dat doet Mart heel knap. De ja, laat, precies. Uh, die neemt dat op. Op woensdagmiddag uh, dan zitten wij vrolijk over sport. Over ja. het leven. Wij zijn echt vrienden. Over onze privéleven te kletsen. En dan ineens gaat die stem naar beneden. Dit was al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 Get weary, women do get weary, wearing the same shabby dress. But to one who's weary, try a little, try a little chin.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 Sam Cook, Ik hou ook heel erg van Sam Cook, Maar als het uiteindelijk... Uh, um, Otis heeft heel veel dingen van Sam Cook overgenomen. Hij was een grote held. Hij heeft heel veel dingen van hem gecoverd. En... Um,